De resolutie wordt door westerse diplomaten omschreven als bindend, maar onduidelijk is in hoeverre wordt verweten, verwezen naar militaire actie, voor het geval Syrië niet als een verplichtingen voldoet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat de tekst waar ze het nu over eens zijn geen direct militair ingrijpen mogelijk maakt. Toch spreekt een Amerikaanse diplomaat van een doorbraak.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 De storing is nog steeds niet verholpen. NS heeft bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Op het station was het tot diep in de nacht druk... doordat er veel voetbalsupporters waren... die naar een wedstrijd Feyenoord-FC Dordrecht waren geweest. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen één jaar eens te worden... over het Iraanse nucleaire programma. Op 15 en 16 oktober zal in Genève op hoog niveau worden onderhandeld. Dat is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif... tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen... over de veranderde Iraanse opstelling. Woensdag zei de Iraanse president Rouhani al... dat de kwestie over een half jaar uit de wereld moet zijn. Het weer, vannacht koud, 4 tot 9 graden. Morgen geregeld zon, ongeveer 17 graden. In het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1, Max. <middels> Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen om een vraag door te geven. Een vraag te beantwoorden om, of om je toekomst te laten voorspellen. In het laatste geval kost het wel 50 cent per minuut. En anders is het hartstikke gratis. Marja die wil dus graag weten of mensen wel eens met Astro TV hebben gebeld... en daar daadwerkelijk iets aan hebben gehad. Freek die vraagt zich af waarom de wasmachines op 30, 40, 60, 90 graden wassen... en niet op 70 en 80 graden. Tom die wil graag zijn digitale televisiekanaal omzetten naar een analoog signaal, zodat hij gratis op de camping kan kijken. En Rinsian die vraagt zich af waarom cola niet meer prikt als je er een schepje suiker in hebt gedaan. En dan Joop die vraagt zich af waarom uh, bij huurwoningen niet overal zonnecellen op het dak worden gelegd in plaats van dat de woningbouwverenigingen het geld beleggen of sparen en daar maar minimale rente voor krijgen... terwijl die zonnecellen 8% opleveren. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt... of nog met een vraag rondloopt. En het zonnetje schijnt op de televisie altijd. Dat zegt A, ah, The Sun Always Shines on TV. De zon always shines on TV na aanleiding van de vraag van Maya over Astro TV of iemand daar wel eens echt advies heeft gekregen waar die iets aan had in de vorm van een voorspelling voor de toekomst. 0801121 Ria Beden nog? Ja, daar ben ik weer. Ah, gelukkig. Ja, ik, ik, ik moest afronden hè, want Femke die gaat anders gewoon keihard het nieuws dwars door ons heen voorlezen hoor. Dus echt. Uh... Ja, maar goed, je had nog een antwoord zei je. Ja, nou nog even, die meneer die kan dus gewoon op de camping gratis tv kijken, moet hij een digitale basis. Digitale basis ontvangen kopen in de winkel. Ja, oké. Okay. Maar hij wil dus ja. nog steeds graag weten of het überhaupt kan. En die hele. Die, die, dat, dat, dat dingetje dat kost dus ook weer uh, nou, bijna 100 euro. Dus dat is. Uh, ja, uh. Goed. Ja, ja, ja. ja, nou de waarheid. Ja. Het ging dan. Heb ik de vraag goed begrepen waarom we niet op, 60, wat, nee, op 70 of 80 graden de wasmachine kon draaien? Ja. Was dat de vraag? Ja. ja. Nou, kijk, dat heeft geen zin. Oh. Want um, be beneden de 70, dus van 30, 40, 50, 60 graden, krijg je de was op zich schoon door de wasmiddelen van tegenwoordig. Ja. En uh, dus op, op grond van de, van de eigenschappen van de wasmiddelen. De energie en de actieve stoffen en de biologisch actieve stoffen die erin zitten. Dus daarvoor is het niet nodig om met een wasmiddel warmer te wassen. Maar als je, zeg maar, um, lakens of um, andere dingen wilt ontsmetten... Dus uh, vrij maken van uh, eitjes of zo, van beestjes van of vrij van bacteriën, dan moet die echt heel heet zijn. Dan is 70 en 80 weer niet heet genoeg. Dan moet die echt, well, zeg maar, bijna koken, de kookwas. En 70 en 80 graden voegt ja. niks toe. Oh ja. Als je wasmiddel gebruikt, mm -hmm. dan die, die, die was, sterker nog, die wasactieve stoffen worden minder actief als de temperatuur te warm is. Maar als je echt weer dingen wil ontsmetten, een kookwas, zeg maar... dan ja. moet je, heeft 70, 80 graden gezin, want dan moet je echt wel naar 90 graden. Ja, ik krijg trouwens ook nog een enorm zinnig mailtje van uh, Mirjam Post. Die, die schrijft um, uh, dat op de wasmiddelen vaak 30, 40 of 60 graden staat... en dat dat te maken heeft met het wasetiket in de kleding. Die ook, er staat nooit, tenminste bij mij, staat nooit in een jurk van wassen op 80 graden. Nee. Dus, dus dan is het ook logisch dat je niet op je wasmiddel hebt staan van dit wasmiddel is uh, geschikt voor wassen op 80 graden? Nee, je moet altijd in het label van de kleding kijken, want dat staat er altijd op. En bijvoorbeeld, meneer had het over een overhemd dat hij op 90 graden waste. Dat uh, kan als het van katoen is, maar meestal uh, zitten door katoenen overhemden ook andere stoffen, bijvoorbeeld polyester, om het overhemd zeg maar. Um, kruikvrijer te maken. Katoenkruik yeah. ontzettend. Yeah. En dan, dan is het niet te verstandig om dat op 90 graden te wassen. Het kan wel, maar het is erg het is zonde van de energie... en het, uh, het is slecht voor de kwaliteit. Want de polyester kan daar helemaal niet tegen. Nee, dus dat moet je niet en, zien. Hè? En zo, yeah. zo zijn er allerlei... Maar heb je nou katoenen lakens... en er is iemand ziek of incontinent of wat dan ook... ja, die wil je wel graag uh, smetvrij maken, zeg maar... En dan is uh, 70, 80 niet genoeg, dan moet je het echt wel op 90 doen. Maar dan wordt het, wordt het dus zeg maar gereinigd door de hoge temperatuur. Daardoor worden um, uh, bacteriën en andere dingen gedood. Ja. En uh, ja, dan moet het dus echt door de hitte, mm. moet, moet het echt hartstikke heet zijn, dan werkt dat. Ja. Maar als je gewoon iets schoon wil maken met een wasmiddel, dan moet je op het etiket in de kleding kijken. En dan zou ik het niet warmer doen dan nodig, want het is uh, slecht voor de... Voor de stof. En nijlon. voor het milieu, hè? het dus kost allemaal energie. Hoe heet ja. die je was. Ja, maar het is ook... Dus ja. kijk, als je... Ga maar eens nylonkousen koken of wal. Uh, dan dat kan je het niet meer dragen. En dan gaat het gewoon kapot. Hoe heet temperaturen? Oh ja. hoge temperaturen bedoel ik. Ja, dat is een goede waarschuwing. Goed. Dankjewel, Ria. Oké. Okay. Tot de volgende keer weer, hè. nog. Dag. Doei. Harry uit Venlo. nacht. Dag Astrid. Hallo. Wat fijn om na een half jaar weer jou, dat ik even met jou kan praten. Moest je zo lang in de wacht, ja? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb wat lichamelijke probleempjes gehad waar o, ik niet meer lastig wil vallen. Nou, maar ik voel dat het nu iets beter met je gaat. Natuurlijk, natuurlijk. Ik vleur weer helemaal op. Vertel me waar je over belt. Ik, zit, uh, ik heb een verhaaltje dat je langs het cola verhaaltje kan leggen. Ja ik uh, we hebben vroeger bij mijn grootvader gewoond ingewoond en uh, die man als hij verkouden was dan uh, nam hij oud, uh, oud bruin bier deed daar een flinke schep bruine suiker in hm? en verwarmde het op de kachel en dan was er ook alle al, al alcohol weg. Maar natuurlijk een wel goed bed zijn voor koudheid. Nu wil ik vragen, is dat uh, ongeveer dezelfde chemische reactie als met cola? Hmm. Even kijken. Dus bier... Ja, dat noemde ik vroeger een oud huismiddeltje. Ja. Bier met bruine suiker? Ja, en dat werd dan verwarmd op de kachel. Want ja. dat was in uh, zo half de vijftiger jaren. Ja. Warm gemaakt... En het hielp tegen verkoudheid. Ja, God. maar daar zat dan ook helemaal geen alcohol meer op. En dan, dan ja, ik, ik snap nu nog niet waarom dat hij dat uh, ver, ver, verwaamde of zo. Want, uh, ja, dan weet je toch dat de alcohol uh, toch vervliegt. Maar, um, uh, ja, ik, ik vraag me, weet je, verkoudheid gaat natuurlijk in negen van de tien gevallen gewoon over. Ja. Dus, dus als je dan uh, bier met bruine suiker en uh, daarin een zelderijstronkje uh, selderij, uh, en veertien uh, uh, uh, scheppen koffiemelk doet. Nou ja, je moet natuurlijk niet al te ongezonde dingen. Maar, maar dan uh, toch gaat je verkoudheid open, over. Dat hoeft natuurlijk niks met elkaar te maken. Ja, maar die laatste dingen deed je er niet bij. Het was alleen dus oud-bruin bier met een flinke schep bruine suiker en opwarmen. Ja, dat begrijp ik, ja. Nou ja, ik, ik leg het voor aan het luisterpubliek. Harry, 0800-1121. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. En het allerbeste, mee. Het komt goed. Doeg, tot gauw. Hoi. Alberto uit Den Bosch. nacht. Ja, hoi. Hallo. Ja, zeg het dus. Nou, ik, ik heb, het gaat een beetje, een beetje over mysteries. En ik heb ook een soort mysterie die ik opgelost zou willen zien, eigenlijk. Hmm. En het gaat over... Uh, bami van de, van de Chinese restaurant. Ja. Uh, en mijn vraag is dan... hoe, hoe lukt het... Bij, uh, de Chinees dan dus... Ja. meestal hè... om zoveel Bami in zo'n bakje te krijgen. <lacht> want als je zo'n bakje hebt... Ja, dan, dan, dan doe je dat open... en dat zit er gewoon echt massief in. Als je daar met de vork in trikt, ja. Dan, ja. dan dan springt het bijna omhoog. Ja. En je krijgt van zijn levensdagen... die deksel erop, <lacht> want dat past gewoon niet. Eigenlijk denk je, het past gewoon niet in dat bakje. Maar toch zit het in dat bakje. En al die sliertjes zijn keurig geheel. Er is ook geen sliertje dat je denkt, van, er staat iemand op de stampen of zo. Uh, dat kan ook, hè. Dat je ja. denkt, nou, als ik het erin zou moeten krijgen, dan ga ik uh, duwen. En, het, ja, en dat, dat zou qua tijd ook niet kunnen. Gewoon een maar interessante toch, ja, kwestie, Alberto. Ja. Nou ja, en ik, ik zit al wel heel lang... Dat heb ik al heel lang, heb ik dat idee. <laughs> dus ik zit al wel altijd te turen. Nou, ja, ieder restaurant, ieder Chinese restaurant heeft zo'n luikje. Dus je zit dan altijd zoveel mogelijk... Of je mogelijk een keer mag komen kijken. kijken. Nou ja, ik zit altijd altijd te loeren naar het luikje van uh, wat zie ik daar? Maar ja, ja, het gaat altijd weer snel dicht. Dus dat, dat, is, het, dat is de oplossing niet. Nee. Heb je daar dan een machine voor? Maar er werken natuurlijk altijd mensen. Dus de ja. de Bami-stamper? Nou ja, dus is daar een apparaat voor? Of hoe lukt het nou? Ik vind het echt een kunst Ja. Ja. En ja. Ik vind het echt een... Uh, ik, ja, ik, ik vraag me dat af. Ja, bij de rijst heb je nog een beeld, hè, bij de nasi, Maar de bami? Ja, rijst zijn kleine korreltjes, maar bami ja. is zo... Uh, ja, het is een soort van... Uh, bijna een springveer, hè. Ja. Als je daar een vork zo steekt dan komt het echt uh, boing. Misschien dat ze het ja. gewoon... Dat ze, het, um, uh, dat ze de rauwe bami in het bakje doen... En er dan pas water bij doen. Nee. Hey. Nee, dat kan niet, hoor. No. Dat kan niet. Nou. Nee, no. dat kan niet, want die... Dat, dat, nee. Nee, dat nou, je hebt ook van die, van die, van die instandpakjes, uh, zeg maar. Ja, van die noedel... Uh, ja, het is gewoon eigenlijk ge gaar spul, zeg maar, wat waar het water uit is. Ja, dat... Ja. ja, nou. ja. Nee, nee dat, is, ja. dat is het niet. Want dan zou het er nog in de vorm van nestjes of zo nog in zitten. En dat is ook niet zo. En hoe krijgen ze dan die, die drie doperten ertussen? Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, zie je. 0800 Als iemand ooit in een Chinese restaurant in de keuken heeft mogen kijken. Ja. en weet hoe ze de Bami in zo'n bakje stampen. Goeie vraag, Alberto. Ja. Nou. Dank Maar ik heb nog, ik heb nog een aanvulling oh. op een vraag die al was. Oh. Over, over de cola. Want ja. Dat, ik, dat, dat luister ik dan zo. En dat, dat, dat, dat weet ik. Want als, je cola, als je suiker bij de cola doet, dan gaat de prik eruit. Ja. En als mensen niet erin prik kunnen, dan doe je dat. Want dan, ja. Ja, tenminste, dat is een oplossing. Hè? Ja. Dat was dan de vraag. Hoe dat, dan, hoe dat dan werkt. Maar hoe kan het dan dat er dan eigenlijk zoveel suiker in die cola zit al? <laughs> en, en dan stroomt die cola niet over. <laughs> en als je er dan uh, twee, drie korrelten bij doet, stroomt die in één keer wel over. Ja. Hoe werkt dat hoe, Ja. Dat vind ik dan ook weer zo'n zo ding dat ik dan... Als, toen die meneer dat zei, dan denk ik van ja, hoe kan het dan? Want, want er zit al zoveel suiker in, inderdaad. En dan gooi je er in twee korrelten bij en dan beginnen te schuimen. <laughs> ja. Ja, dat is vreemd. Okay. Maar dat is eigenlijk gewoon de vraag van Rincian. Ah, ja. Ja, er zit wat ja, in, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, maar jij, jij vertelde: van ja, weet je wel hoeveel suiker er al in zit? En toen had ik zoiets van, hé, ja, dat vraagt hij eigenlijk. Uh, van, van, hij vroeg eigenlijk in het begin van, uh, hoe komt het nou dat je als je de suiker in gooit dat dat begint te schijnen Ja, ja. En, to, en toen zei hij van, ja, er zit al zoveel, weet je hoeveel suiker erin zit? Ja, dat... Toen, toen ging bij mij zo'n lampje omhoog van, hé, uh, hey, er zit al suiker in, je gooit er nog suiker bij en dan... Ja, maar Laat dat het het is schuimen. natuurlijk precies waarom hij die vraag stelt. Ja, het is een raar drankje. Er zit wat in, hè? Ja, oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Ja, dank je. Doeg. Dank je Doeg. Doeg. Doeg. Maarten. Ja, Goedemorgen met Maarten. Um, ja, ik had misschien een uh, antwoord op uh, de vraag van uh, het digitale analoog. Ja. Um, dat is, uh, technisch is dat wel haalbaar. Er zijn uh, hele dure apparaten voor. <laughs> maar hij wilde het geloof ik uh, door middel van, tenminste uh, voor op de camping. Ja. Ja, dat wordt wo misschien wat knutselen. Maar heel veel ontvangers, zowel uh, satellietuners als uh, digiten of zo... Tenminste, sommige generaties hebben nog een SCART-plug. En SCART is analoog. tegenwoordig mm -hmm. heb hebben we ook heel veel HDMI, dus natuurlijk digitaal. Maar ja, van het SCART kan je misschien een splittertje maken. Ja. Yeah. En dat naar een kerven verderop brengen. Alhoewel het nadeel daarvan is, is dat het niet onbeperkt aantal meters kunnen zijn. Plus het feit is, je moet kijken naar het beeld wat de buurman ook kijkt. Ja, dat, dat maar top. ik geloof dat hij dat geen probleem vindt hoor. Volgens ja. mij heeft hij een... Uh... Ja, daar moet je van houden dan. Ja, tenminste, als je dezelfde smaak heeft, is het leuk. Ja. Dan, dan kan je meeschakelen. En dat kan je, ja, ik weet niet, misschien een meter of twintig of zo. Dan heb je het ook al gehad, denk ik. Mm -hmm. Of je moet er een modulatortje tussen zetten. Maar dat wordt misschien wat te ingewikkeld. Dan kan je een heel eigen kabelnetje maken. op ja, de, de camping. Ja, dat is wel. Dan kun je eigenlijk de John de Mol van de camping worden ja, precies. natuurlijk. Ja. Maar, <laughs> maar het moet natuurlijk allemaal zo goedkoop mogelijk. Ja, nou ja, precies. Nou, dan, dan zou je gewoon... Een, uh, je hebt zo'n splittertje voor de, voor de SCART. Ja. Mits die ontvanger dan een SCART uh, uitgang heeft natuurlijk. Ja. Ja, en dan uh, kan je daar uh, heel een netwerkje van maken als je wil. Maar nogmaals, uh, je kan er niet al te ver uh, van elkaar afzitten. ja. Dus, uh, dat is de meest goedkope oplossing. Oké. Okay. Maarten, zit jij hier nou in de buurt? Ja, ik zit onder jou. Oh, ik zag een mailtje inderdaad <laughs> van MCR. Uh... Ja, precies. Ja. Ik dus... zorg de televisie, ik zorg dat Nederland 1, 2, 3 in de lucht blijft staan. Maar ik sta hier twee verdiepingen onder, sta ik ook aan? Ja. Ah, oh, dat vind ik mooi. Dat, ik heb zelfs beeld van je. Echt? Dat moeten oh, ja. wij dan ook weer in de gaten houden. En van wie steel je dat? Niks, ik steel. Met het. je splittertjes? Ik, ik... Nee, oh nee hoor. Dat... <laughs> ik zorg juist dat het. Het land in gaat. Ah, kijk nou, dat stel ik heel erg op prijs. Ja, ja dat het, is... Uh... Graag gedaan. Oké, okay, nou, <laughs> ik, volgens mij, ik ben ook heel blij dat ik die vragen af kan vinken. Want alles wat uh, ja. inderdaad digitaal, analoog, splittertjes en zo, het gaat volledig aan me voorbij. Het mag niks kosten. Ik bedoel, anders zit je aan, uh, aan kaartjes en zo natuurlijk. Ja. Uh, Smartcards. Ja, dat kost al veel geld. Ja, een digiten is ook wel leuk, maar voor Nederland 1, 2 en 3... Ik mag het misschien niet zeggen, maar Paul en Bede ook op uitgekeken. Anders wil je ook weer eens wat anders. Nee, helemaal niet. Niet? Nee. nee mag ik nog even zeppen bij de buurman? Nou, ja, inderdaad. Maar dan ga je maar en eventjes dag, bij je weer de... terug natuurlijk. Ja. Wat zeg je? En daarna kom je weer terug op En op daarna mtm3. kom je weer braaf terug. Nee, zo is het mooi verteld. Nou, Maarten, werk ze dan. Ja, dankjewel. Hetzelfde. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt. Okay, hoi. hoi. 0800-1121. Jan de Groot. Jan de Groot. Oh, ja, ik hoor ja, mezelf in ja, met dan vertraging. Dankjewel. Ja over de pensioenen. Ja. De pensioenen die worden beheerd door diverse pensioenfondsen, vraag ik me af. Hè? Ja. Maar nu vraag ik me af, zijn die gelden nou van die pensioenfondsen... dat het dus particuliere bedrijven zijn, of zijn de gelden van de overheid? Ja, dat is een goede vraag. Ja, had u naar Casa Luna uh, geluisterd of niet? Ja, ik had een idee, die idee die uh, een man deponeerde bij Casa Luna. Dat ging dus over die pensioenfondsen... Om ons eigenlijk onze begrotingstekort Ja, precies. Aan te halen. Nou, dat dacht ik toen ook. Mag dat zomaar, dacht ik toen. Maar ja, dat is een goede vraag: van wie is dat geld? Maar als die van de overheid is, dan hmm. zou inderdaad, in het verleden heeft meneer Lubbers ook gegraaid in onze pensioenfondsen. En onze banken zijn waarschijnlijk ook betaald van pensioenfonds Maar daar hoor ik niemand over praten. Nee. Nou, uh, meneer De Groot, uh, u heeft uw uh, computer of uw radio nog aanstaan... waardoor, er, uh, waardoor ik mezelf uh, met vertraging hoor en u ook. Maar um, volgens mij is de vraag ook wel duidelijk. Dus uh, ik ga gewoon oproepen 0800 1121 en dan hoop ik u snel een antwoord te kunnen geven. Snel een antwoord. Ja, dankjewel. Snelle antwoord te kunnen geven. Ja, Snelle antwoord. kunnen... Oh, dag, meneer De Groot. Ja. Dag. het is een wereld voor de rijken en het draait allemaal om geld... was de boodschap van ABBA... Naar aanleiding van de vraag van Jan de Groot. Zojuist dat geld van de pensioenfondsen. Van wie is dat nou eigenlijk? 0801121 als je het weet. En Alberto wil weten hoe ze bij de Chinezen... al die bami in het bakje krijgen. Want als je het zelf probeert weer terug te scheppen... dan krijg je het er niet in. Um, Harry die had nog een vraag naar aanleiding van de vraag van Rince Jan. Want Rince Jan wil weten hoe het komt dat als je suiker in de cola doet... dat de prik er dan uitgaat. En Harry die vroeg zich af of bier met bruine suiker... Verwarmd nog steeds wordt gebruikt tegen een verkoudheid. 0800 1121. Joop wil weten of woningbouwverenigingen niet beter zonnecellen kunnen gaan installeren op alle woningen, want dat brengt meer op dan wanneer ze het geld ergens op een rekening parkeren. En Marja is dus op zoek naar mensen die een goede ervaring hebben met bijvoorbeeld AstroTV. 0800 1121. Oets, goedenacht. Goedenacht. Hoi. Hoi. Nou, oh, laat maar raden. Jij zit in de vrachtwagen. Ja, 100% hè. <laughs> ik voelde dat al een beetje. Wat kan wat ik, wat kan ik voor je goed, doen? Heb je goed gevoel, zeker? Astro, CV, zeker. Nee, ja. het zal, ik voelde het aan de kosmos. Ik voel ook oh, iets ja. met kippen, met pluimvee, met uh, getok. Kan dat? Ja, ja, er zit ook niks in hoor. Die moet je nog ophalen. Oh, ga je kippen ophalen, ja? Ja, dat is wel wat ik bedoel. Ze zitten nog bij de laag, de mensen. Oh, dus dat voelde ik goed. Ja, het gevoel is goed. ongelooflijk. Nou, en wat ja, kan ja. ik voor je doen? Ja, ik krijg eens mijn kippenvel op begrijpen. Ik Maar toen dacht ik een laatste keer bij mezelf. hoe kan het dat je kippenvel krijgt soms? Ik versta er echt geen woord van. Ja, dat is niet waar. Ik hoe versta één je, woord, hoe... namelijk kippen. Ja. Je zei hoe, hoe kan het dat je soms kippenvel krijgt? Oh, hoe kan het dat je soms kippenvel krijgt? Soms, dan je, hoor je een heel mooie muziekje, en dan krijg je kippenvel. Of... ...met een, een uh, krijtje over het schoolbad... ...dan krijg je kippenvel. Dat is eigenlijk heel raar, en, want als je het koud hebt alle ook. Mensen, alle mensen hebben niet op hetzelfde moment kippenvel. Er zijn nee. mensen die kunnen wel... ...die kunnen wel uh, erover... ...dat mensen met een krijtje over het bord gaan. Ja. En iemand anders niet. Dus mijn vraag is... ...wat bepaalt het dat je kippenvel krijgt? Ik heb nu kippenvelhoed bij mij zeker, hè? Nou ja, van, natuurlijk van jouw warme stem, maar voornamelijk van het feit dat je dat geluid van het krijtje... over Oh, of nagels, oh! Ja, oh. ja nou, dat, dat, dat bedoel ik. Maar iedereen, iedereen heeft er geen last van. Nee, is waar. Jij, j, jij hebt er last van en ik heb last van krijtje bak, bij wijze van spreken. Dus dan vraag ja. ik me aan, van, uh, hoe kan het dat ik er wel last van heb en jij hebt er niet last van? Maar jij hebt er anders kippenvel van. Hoe kan het is, een, uh, het is een mooie kwestie. Ik zeg 0800 1121 voor alle kippenveldeskundigen. Mag ik jou een goede reis wensen? Hé, hey, uh, plezierig. Uh, ik luister wel. Dag goed. hou je veilig. Hey. Hoi. Hey. Barto Bouwman, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik kan de anderen op dat gratis televisie kijken. Oh, maar ik heb net gehoord dat het met een splittertje te regelen is. Ja, ja, dat was een beetje voor mijn voeten voorbij gemaaid, inderdaad. Jammer Ik is dat. is ook helemaal gratis. Oh. Als, als je gewoon uh, naar boven hebt, als je televisie op je kamer hebt, dat is toch ook uh, gratis, zeg maar. Ja, dat splittertje is dat, toch? Ja, gewoon een gat in de muur boren bij de buurman. <lacht> en dan bij je eigen in de digitale steken. <lacht> en de digitale ontvanger, die kun je tegenwoordig volgens mij gratis ophalen. Want iedereen heeft tegenwoordig een interactieve, dus die zijn er honderdduizenden over. Dus dat moet geen probleem zijn, volgens mij. En dan heb je ook nog andere manieren. Ja. Je kan ook nog een dream, als je, zeg maar, nog alle zenders wil ontvangen die er zijn op de hele wereld. Dat je hebt dus mensen die dus thuis inderdaad een heel groot abonnement afsluiten. En dan via internet, ik weet niet precies hoe dat doen maar dan kun je een dreambox kopen. Dat kost 500 euro. Of, of een goede koper, 200, volgens mij. Maar dan kun je dus alles ontvangen wat hij heeft. Want hij doet vanuit... Zijn huis, zeg maar, naar al die mensen toezenden. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is misschien een oplossing voor hem. Dan betaal je eenmalig uh, 200 euro... en heb je voor de rest van je leven... voor 50 euro per jaar alle zenders die er bestaan. Ja, ik, weet, ik vind het een uh, goed advies hoor, Barto. Maar ik zie dus nu voor me... hoe uh, Tom met een boormachine... een gat in de caravan naast de zijne gaat boren... om gratis ja, te het, weten jat. Ja, maar bij bij, op een camping is het helemaal makkelijk. Dat doe je het gewoon via het raam of zo. Of het dan maakt het toch helemaal niks uit. Nee, is ook zo. En kun uh, je ook nog misschien... als je ook gewoon een digitaal ontvangentje koopt... en iemand die andere, een andere caravan bewoner, zeg maar... Ja. Je hebt al zo'n kaartje in die tv zitten, toch? Dat ja. heb jij waarschijnlijk ook thuis. Ja, dat geloof nou, ik wel, ja. Hij kan gewoon een extra kaartje aanvragen, diegene. En als je dan bijvoorbeeld zegt... dan krijg jij van mij eenmalig 50 euro... dan steekt hij dat kaartje van hem in zijn tv... en dan heb hij alle zenders die, hij, die, die diegene ook heeft. Ja. Ja, en als je dus. Dus dat is ook nog een oplossing misschien. Her, lekker. Ja, dan moet er wel weer van alles gekocht worden. Maar volgens mij uh, kan ik hem afvinken nu, inderdaad, de vraag van Ton. Dankjewel, ja, Barto. Dus die die, die uh, peptolk, hè, van die mevrouw? Welke peptolk van welke mevrouw? Ja, die gebeld om naar Astro TV. Dat kost volgens mij een euro per minuut of zo. Maar je hebt ook volgens mij van die gratis, uh, omdat ze ook zei dat ze er bijna niet meer was. Ja. Je hebt ook van die uh, gratis, uh, uh, gratis nummers hoor, die je ja. kan bellen. En dan uh, krijg je ook een peptolk. Ja, wat was dat ook weer? Want vroeger had je de Stichting Correlatie, maar die is, uh, die is er niet meer. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik weet, je hebt allerlei, uh, volgens mij, van dat soort nummers... voor mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen. En die geven jou echt wel een gratis pet, ik dan. Uh, oh, het is, is, is er nog wel. Ja, de Stichting Correlatie nou, is er nog. Ja. Ja. ja, dan moet ze dat woord dan maar bellen. Lijkt is me wel ook zo. 0900 1450. Zo. Ja. 0900 1450, weet iedereen, iedereen dat die behoefte heeft aan contact omdat ze het even moeilijk hebben. Is iets goedkoper dan inderdaad die uh, mensen die zeggen dat ze in de toekomst kunnen kijken. Dankjewel Barto. Goeiedag. Hoi. Hoi. Jan Koenders. Eh, waarschijnlijk bedoel je Ton Koenders. Het zou zomaar kunnen. Ton Koenders. Nou, ik ben Ton. Hallo Ton. Nou, Goeien zuster. Beste Astrid, ja. mijn vraag is het volgende. Hoor ik je nog? Uh, dat, dan moet ik wel oh, ja, iets okay. zeggen. Ja. <laughs> um, ik heb gemerkt dat jouw website is veranderd. Ja. Er staat nou een heel uh, verhaal op wat nooit meer verandert, geloof nee. ik. Nee. Vroeger, uh, maar ik wil weten of dat waar is... Mm. zette je de vragen erop die de luisteraar stelde en de muziek die je draaide. Ja. Ja. Klopt het dat dat niet meer is? Uh, nee, dat is nu volgens mij even niet. En, en ik hoop dat ik voor elkaar krijg dat het weer wel kan. Maar bezuinigingen... Hè? Oh? Ja, want dat moet natuurlijk allemaal wel opgezet worden en bijgehouden worden. En dat moet technisch allemaal... Uh, ja, en dat is natuurlijk niet een eerste noodzakelijkheid voor een radioprogramma. En bij de omroepen wordt op het moment op ieder dubbeltje bezuinigd. Oh, ik dacht dat je zelf dat indikte. Ach nee, dat kan ik er echt niet ook nog bij hebben. Maar, maar ik hoor net van mijn collega's Eline en Jos... Dat, dat Jos om vier uur dat er weer op gaat zetten. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, want het is... het is, dat is prettig, want ik, ik, ik werk vaak tot water op donderdag. Mm, mm. En dan val ik midden in je programma en dan heb ik de eerste vragen gemist. En ik vind het altijd de lollige ik te gaan lezen. Ja, nee, dat, en, en ik ook, want ik, ik, schrijf, ik schrijf wel mee, maar ik moet ook niet te veel typen. Want dat vinden mensen bloedirritant om dat getypt te horen terwijl ik met jou zit te praten. Want dan denken ze dat het gesprek mij niet interesseert. Oh, nee, maar ton, ja, nee, maar de, uh, de nu komen de vragen Maar vroeger stond ook alle oude vragen en dergelijke erop. En... Uh, nou, gewoon de vragen van de nacht. Ja, maar dat, je kon bijvoorbeeld ook nog kijken. Wat we... Eens even kijken. Dat is me nooit gelukt. Maar dat ben ik ook nooit in, geïnteresseerd geweest. Oh. Meestal lukt het me om jouw te, programma te beluisteren. Nee, maar dat is dus niet leuk, want dan kon je zo even kijken... Waar, dat we het bijvoorbeeld over, uh, op 29 maart over duiven hadden gehad... en op 14 juni over um, uh, Rudolf van Veen. En zo, dan kon je allemaal terugzoeken, ja. maar dat kan, dat kan nu niet meer. Nou, dat kan gewoon niet meer. Dus niet ik maak je een beetje blij met een dode duif. Dat, uh, dat kan op het moment even <lacht> ja? niet meer. Ja, maar, maar ik, ik werk eraan, want ik, het, uh, ik ga het, proberen om het weer voor elkaar te krijgen. Dat het gewoon, dat het ook die oude dingen, maar ja, dan moet iemand moet dat er weer ja, op Die oude zetten. hoeven niet, van, maar nee, van, voor jou van niet. wel zelf, want dan kan dus je, dat je reageren. Compleet. Nee, is waar. Dus ik werk vaak tot, tot ver na tweeën, s'nachts, ja. op donderdag. Ja. Maar ja, ik vind ik jouw programma echt zo leuk en ik vind je echt een heel gezellige meid. Dus ik, ik wil het altijd graag uh, horen en meedoen. Nou, we praat gerust nog even verder. Nee, maar... maar ja, het is... Dat, is gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon hartstikke handig. Ja. Want er komen vaak vragen langs. van links verdomme, daar ben ik nooit opgekomen. Nee, leuk is dat, hè? Ja, ik zie, dat, ja. is, de, dat is dus en de, de kracht. Neer, waarmee ja. ze zich over kunnen verwonderen. Wat, wat ja. is het prachtig aan de mens? Nee, maar dat is het mooie. Want ze zeggen, ze zeggen wel eens van... Ja, je kunt tegenwoordig alles googlen. Maar ik was niet op het idee gekomen om vannacht te gaan googlen... waarom cola niet meer prikt als je een schepje suiker ingooit. gooit. Bovendien vind ik het veel leuker dat ik het zo hoor. Is ook zo. Ik ga googelen en dan zeggen die vier muren nog steeds niks tegen me terug. En die radio doet wel wat. En bovendien, er zitten soms de prachtigste antwoorden bij. Soms zitten mensen enorm uit hun nek te lullen. Pardon. Ja, sommige mensen die zitten maar te kletsen dus of de er zitten heel veel antwoorden ja, bij. Ja, ja, nee, is ook zo. Nee, Wat dat betreft ik vind ik het ook heel jammer dat de, de, de heer Timo overleden schijnt te zijn. Nee, nou, dat is niet maar, nou, goed, leuk om te, te zeggen. Maar we gaan het er niet over praten. Want nee, maar het denk, is ook niet leuk om dat te zeggen. Ik alleen maar de, de, de, tegen het jaag, maar ja. ik zou zijn stem nog graag willen horen, want ik vond hem altijd veerzinnig. Ik ook. Maar goed, eh, laten we verder zitten. 0800 1121 voor iedereen en Timo. Dankjewel, je hè, Tom. Dag. Hoi, goeienacht. En nog veel bedankt voor je uitzendingen. Ja, jij bedankt. Dag. Bas, goeienacht. Goedenacht Asrit. Hallo Bas, zeg het eens. Hoi. Uh, ik had nou eigenlijk een vraag. Een vriendin van mij. Ja. Die heeft een, een hele lieve kleine dochter. Mm. Alleen de relatie is verbroken. Ja. Uh, nu is mijn vraag. Zij hebben geen uh, samenlevingscontract. Uh, mm. Maar heeft zij recht of uh, moet haar uh, partner, de vader van haar kind, uh, toch kinderalimentatie betalen? Heeft hij het kind wel erkend? Uh, hij heeft het kind erkend. Oké. Okay. en um... Maar hij weigert uh, de kind... Taal... Tenminste, hij weigert gewoon anders te betalen. Ja. ja, het is altijd... Oh, het zijn kunnen zulke dramatische verhalen zijn dit, hè? Ja, het is uh, echt... Uh... Schijnend, ja. Ja. Ja, het is, de, de, uh, iemand moet maar bellen die er verstand van heeft. naar 0800 1121. Dat is, dat is assiste, ja, precies. Nou ja, ik weet wel een, een beetje iets, het een en ander van. Maar ik laat het even over aan iemand die uh, jou echt uh, kan uitleggen hoe het zit. Ook voor mensen die luisteren. Maar weet je wat het, het nadeel is soms ook dat zelfs als je er recht op hebt. Ja, hoe, hoe krijg je het, hè? Ja, en het kind gaat onderleiden, onder en dat is het ergste. Ja, ja. Kijk, het is nu, nu nog een hummel van uh, twee. Maar als het, uh, en het kan jaren duren... Mm -hmm. dan uh, wordt het geen leuk verhaal. Nee, dat is ook zo. Nee, ja, het zijn echt altijd... Nou, het is wel lief, Bas, dat je eventjes nu belt... om dat voor je vriendin te kunnen uh, oplossen. Eh, uh, ja, maar... Uh, ja. Daar is zij mij ook heel erg rierbaar voor. Want zij heeft mij ook heel erg op de rit geholpen. Kijk, ja, nee, zo, doen, uh, zo doen jullie allebei iets voor elkaar. En hopelijk uh, kan iemand even helpen. Want niet alleen uh, wil je dus eigenlijk weten... van heeft ze er recht op, maar ook nog eens een keertje... dat als ze er recht op, op uh, heeft, hoe ze voor elkaar kan krijgen... dat ze het, uh, dat ze het ook nog krijgt. Ja. Ja. Nou, dan, uh, dan uh, ga ik op zoek, Bas, via 0800-1121. Ja, en bij deze ook uh, Bus nog van harte beterschap. Ja, even voor de duidelijkheid. Jij zit op de chat als zijnde kroonkirk. En ja. Bus zit ook op de chat en die heeft zijn pootje gebroken. Ja. Nee, dat is niet om te lachen. Nee, maar ja, dat is niet leuk. Maar nee. jij brengt het zo lief van zijn pootje. Ja, zijn maar... been gebroken. Is het, is fiets ja, nou, het is echt een gif. Ja, nou, ik vind echt Bus van harte beterschap. Juist. Goeienacht hè, Bas. Is goed. Van bus naar bas. Dag, Doeg. Doeg. 0800 1121. Soviet Mr. Khrushchev said he will bury you I don't subscribe to this point of view would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too How can De mooiste muzikale wekker die ik ooit hoorde, of klok... Russians van Sting was dat. 0800-1121. Dat nummer kun je bellen met vragen en met antwoorden. Bijvoorbeeld als je verstand hebt van AstroTV, TV, van cola... van huurwoningen met zonnecellen op het dak... van bier met bruine suiker, van bami in een bakje... van pensioenfondsen, kippenvel of van alimentatie. Zo, het is weer een veelzijdige uitzending. 0800-1121. Peter uit Schijndel, goedenacht. Ja, nacht. Ja, zeg het ik wil graag een antwoord geven op die suiker in de cola. Nou mooi, kom maar door. Het was vroeger natuurlijk ook cola een interessant uh, experiment. Maar ja. als je bijvoorbeeld een uh, helder glas neemt met bijvoorbeeld 7-up... dan zie je vaak daar al vervuilingen in. En dan zie je dat er in draadjes kooldioxide omhoog kruipen naar de oppervlakte. En uh, die kooldioxide die is in de vloeistof ingeperst. En uh, zeg maar, dat is toch al een instabiele situatie. Dat merk je al als je bijvoorbeeld de fles openmaakt. Dan wil er al wat uit. Dus op het moment dat je daar suiker in doet, dan ontstaat daar uh, ja, nog meer vervuiling in de vloeistof. En uh, die kooldioxide die, uh, die wil er eigenlijk al heel graag uit. En dat wordt versneld door de aanwezigheid van die uh, extra suikerkristallen, uh, zeg maar. Die je kruipt er naartoe en dan krijg je een soort uh, kettingreactie. Maar het rare is dat er dus die suikerkristallen al ruim vertegenwoordigd zijn in de cola. Ja, dus die, die cola is helemaal al voorbereid en dan wordt er nog een keer kooldioxide ingeperst. Dus het is niet zo dat ze eerst kooldioxide in die vloeistof brengen en dan later nog alle ingrediënten erin doen. En Dat zie je ook vaak bij cafés en cafetaria's dat de cola ja, gemengd wordt met water, maar het is eigenlijk al helemaal kant-en-klaar. Dus op, op, op die manier eigenlijk. Ah, nou ja, dan... Um... Uh, dan ja, dan uh, moet je een beetje uh, beeldend vermogen hebben, maar dan uh, wordt het wel duidelijk. Weet je ook toevallig iets van de bier met de bruine suiker? Nee, bier nee met maar, ja. maar die meneer die zei al, dat is een huismiddeltje. Dus ja. Waarschijnlijk is het uh, uh, het feit dat je dat doet misschien dat het je al beter maakt. Maar, ja. <lacht> maar ja, uiteindelijk word je toch al beter. Klinkt een beetje als een placebo effectje. <lacht> ja, ja precies. je hey, dankjewel hè. Graag gedaan. Goeienacht Peter jij ook. Dag. Susanne uit Hengelo. Ja, goedenavond. Uh, goedenavond. Goedenavond moet ik zeggen, bijna goedemorgen. Ja, nou ja, het is net of je... Ik zeg altijd, heb je al geslapen? Zo klink je wel. Ja. Ja. Nou, goedemorgen dan. Nou, ik, heb, ik heb nog niet geslapen hoor. Oh, oh. nou dan is het nog goede nacht. Ja. Ik wil eerst reageren op die meneer die het had over de alimentatie. Ja. Ik zou hem de raad willen geven, die mevrouw die moet naar, het so naar de sociale dienst. Mm -hmm. En daar gaat men het verhaal op hem. Dat is nog niet zo lang, mm -hmm. maar dat, uh, die mogelijkheid is er. Yeah. En van daaruit zit ook vaak het jur juridisch lukert, maar dan krijg je vaak weer heel veel kosten. Hè? Ja, ja, ja. En dat is ook, ja. dat is ja, ook niet precies. de bedoeling. Ja, ja. Dus dit is de, de snelste weg. Dan is er nog een bureau in Nederland wat de alimentatie int, voor als de werkelijk niet betaald wordt. Ik weet niet of het nog bestaat, mm -hmm. maar het was toen de tijd wel. En die dat dan ging ging in voor de persoon in kwestie. Ah, oké. Okay. Nou, goede tip. Dankjewel, Susanne. Ja, ja, Dan wil ik nog reageren. Nog wil ik reageren op Astro TV. Ja. Ik heb er zelf dus een ervaring mee hmm. en ik zal dus dat ook vertellen. Maar ik kijk heel kritisch naar dit soort programma's. Ik wissel ook soms even af, want ik wil het precies zien hoe het gaat. Het is inderdaad, het is een geldklopperij. Het is nog erger geweest qua geldklopperij. Maar dan is het nu nog maar een uh, drie minuten consult met een snel consult. En achter de schermen ben je natuurlijk wel meer kwijt. Maar ik heb dus een keer ge-sms''d. Ja. Want ik wilde dingen bij ondervinding hebben. Ja. Ik weet hoe dit soort zaken werken. Ja. En uh, ik uh, heb gebeld, of uh, ge sms En toen kreeg ik er een kaart schijnbaar getrokken, want men trekt met kaarten. Mm -hmm. En daar kom ik straks op terug. Oh. En toen werd de liefdesgefluisterd. En ik kreeg een heilige, de heilige Franciscus. Ja. En ik kreeg nog een heilige. Ja. Nou moet ik zeggen dat ik zelf nog wel lees in boeken van heiligen. Ja. En wat voor bijzondere dingen of daarmee gepaard gaan met het leven van de heiligen, bijvoorbeeld ja. de Heilige Shardon Malouf uit Libanon. Maar even te, dat was even te zijden. Dus ik wacht rustig af, want ik had dus uh, gedacht: van nou, ik zal wel zien hè, of dat uitkomt. Ja. Ik ga op een gegeven moment ga ik op witte donderdag, van het hm. afgelopen jaar, ga ik naar de kerk. Tref, op witte donderdag tref daar op een gegeven moment tref ik daar iemand. We komen in gesprek en we hadden elkaar zoveel te vertellen, maar over het geloof. Deze persoon was dus een, eigenlijk een, een geestelijke. Ja. Hij had zes jaar in Brazilië gewerkt, onder de armsten der armen. En toen zeg ik, ja, we moesten dus eigenlijk de kerk al uit. En toen komen we via de zijkant eruit. En toen zeg ik, nou, dan, is, dan ga ik nog een kopje koffie zetten. Tenminste, als je zin hebt, mag je, kun je meegaan. Nou, dat is een heel mooi contact geworden. Ik kon heel veel. van. hij zegt: Je mag me alles vragen. Ik heb... En toen had ik op een gegeven moment mijn televisie aanstaan. En dan krijg je op een gegeven moment s'nachts ook uh, zeg maar van AstroTV. En toen zegt hij: Daar mag je je nooit mee bezighouden, zei hij. Oh. Want meningschap, dat is zeer kwalijk. En dat is niet van God. Nee, ja, precies. Dat zijn twee verschillende ja, ik... stromingen. En ja. daarom zei ik de vorige keren ook. Laat ja. de dus en, maar, maar bidden tot God. Ja. ja. En toen zei hij nog, ja, ik weet niet of ze daarvoor, uh, in de, uh, of, das, of ze dat wil. Nee. Wat schept mijn verbazing deze week, maar dat zal ik eventjes vercijferen. Als, als je met de dingen met God doet, ja. dan gaat het dus vanuit een andere bron. Vanuit de zuivere bron van waarheid. En ik heb zelf ook ge gehoord dat deze zenders, die zijn ook alleen maar voor, uh, op geld uit. Ja. Wanneer je werkelijk dus dingen hebt en je hebt een gave yeah. en je zet die heel zuiver in... Yeah. dan vraag je daar ook geen geld voor. Want God werkt yeah. niet met geld. God werkt vanuit liefde. Yeah, maar, maar vanwege uh, ja, kom ik toevallig ja. Ja. Kom ik in de Maria-kapel. Het is op woensdagmiddag. En ik denk van nou, ik, ik zit daar eventjes zo heel uh, lekker rustig. En uh, daar komen dus twee meisjes aan, een jaar of tien... Yeah. En groep 7, groep 8. En buiten staat nog een vriendinnetje, maar die is van moslimafkomst. Ja, die mag niet de kerk in. Toen zei ik tegen dus... Uh, ah, ik zeg, ja, maar weet je dat er in de Koran meer over Maria nog staat dan in de Bijbel? Toen zegt ze, is dat zo? Ik zeg, ja, dat is zo. Oh, dan ga ik even halen. Er dus zit dat schijnbaar gezegd en die kwam ook. En het is zo'n bijzonder contact geworden. Uh, Susanne, want, want je, hebt, je hebt hele prachtige verhalen, alleen het heeft ja. er helemaal niets meer met het onderwerp te maken. Nou, dus ik, ik wou zeggen dat ja. Astro TV. Ja. Want, uh, Astro TV. Ten eerste vind ik het geldklopperij. Ja. Ten tweede spekken dus de RTL-zenders uh, RTL mee. Mijn toekomst is van Mobitainment. Die huurt dus zeg maar dit in. Hmm. En uh, die mensen die kunnen dus daar ook allemaal naartoe gaan. En, uh, en dan worden ze gescreend. Sommigen zie je dus ook, die blijven hangen. Sommigen zie je ook zo weer, uh, weer verdwijnen na het verloop van tijd. Ja. Maar kortom, de weg die je moet gaan is de weg van God. Het is duidelijk Susanne, dank je wel. Dank je wel. En ik ja, vond ik zo, ook zo mooi, die twee plaatjes die jij gedraaid hebt. De, de, de haven, daar kwam het ook zo mooi weer in voor. Zou beladen. En dan nou, Susanne, Susanne, ik vind het prachtig, dankjewel, maar ik moet echt door. Dankjewel. Okay. David tevoren. uit Utrecht. Ja. Goeienacht, dag Susanne. Hai. David, hallo. Hi. Hi, zeg het eens. Ik, ja, ik heb uh, een antwoord op de call. maar volgens mij is je net uh, beantwoord. Ja, ja. Nou ja, maar ja we proberen het nog een keer voor de mensen die het vorige antwoord niet begrepen, waar ik natuurlijk zelf helemaal niet onder val. Ja. Ah, Oké, okay, okay. Nou ja, um, ja, dat heeft dus te maken met de structuur van die suiker. Ja. Net als met menthols. Ik weet niet of dat ook wel is gezegd, volgens mij wel. En de menthols um, heb ik nou niet voorbij, ja? Ja, menthols is hetzelfde. Dus als je een menthols in een uh, fles cola gooit, ja. dan uh, heeft de structuur die heeft invloed op CO2. Daardoor komt er meer vrij en gaat de CO2 uit de cola niet verdwijnen uit de fles. Waardoor de prik weggaat. Oh, ik zit, want ik dacht dat het een mentos is die heel iets anders is. Want dat is. Uh, dat is um, ja, hoe, hoe noem je die smaak? Um, nou, ja, mentos. Ja mint. ja, mint smaak. Mint smaak is iets anders natuurlijk dan een suikerklontje. Maar er zit natuurlijk ook flink wat suiker in zo'n mentos. Ja, maar daar gaat het, het gaat niet om de suiker. Oh. Maar het gaat om de structuur van het materiaal. Want als je okay. naar mentos kijkt. Ja. Dan lijkt die glad. Maar dat is niet zo. Oh. Want er zitten allemaal kleine putjes in. Oh. En die CO2 die heeft, daar inv en dat heeft invloed op de CO2. Ja. Waardoor dat sneller vrijkomt. Oh. En dat is het idee. En met suiker is dat hetzelfde. Het lijkt ook glad als je het bekijkt. Ja. Als je het onder een microscoop bekijkt, dan heeft het allemaal putjes erin. Waardoor die CO2 heel snel vrijkomt. Goh. En zo gaat het dan weer weg. En meneer net, die had al uitgelegd dat uh, die suiker wordt opgelost voordat de 2 inkomt, komt. Ja. En daarom gebeurt dat niet in de fabriek. Oh ja. Dat is één antwoord. Heb ik ook nog kippenvel? Oh, heb je kippenvel? Ja, ik ook. Ja. Ja, ook in het echt, want ik sta hier buiten te roken. Ja, moet je dus even een jas aantrekken, dan... David. Ik heb een trui aangetrokken, Heel maar verstandig. het is net niet genoeg. Goed. Maar hoe krijg je dat kippenvel? Nou ja, kippenvul is gewoon een natuurlijke reactie. Yeah. Alleen bij uh, dieren met een vacht. En dat is uh, een natuurlijke reactie om groter te lijken. En om warmer te worden. En hier gaat het dan om groter te lijken. <laughs> want je zet je haar uit. Daarom krijg je wat kittenveel. Oh. En wat er gebeurt met bijvoorbeeld muziek. Yeah. Dat was net niet genoemd, maar dat heb je ook. En met krassen op een bord met een krijtje. Oh Ja. Yeah. Dat heeft met angst te maken. Ja. Yeah. En die angst die zorgt ervoor dat, uh, dat je ontzag krijgt zeg maar, voor dat geluid. Of uh, voor een echt dier wat voor je staat bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat je je huid uitzet en dat je dat, dat kippenvel krijgt. Nou, wij niet zonder haar, dus zie je alleen die puntjes. Maar dat is eigenlijk gewoon je haar. Zo zit dat de beetje. Ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd, maar... Yeah. Ja, nou, ik vind het wel. Ik, ik weet niet of het echt waar is. Zelfs als je het verzint, vind ik het indrukwekkend. Nee, dat is echt niet verzonnen. <laughs> hoe, hoe weet je dat dan? Nou, dat heb ik ten eerste op school geleerd. Ja. En ik heb net nog even wat research gedaan op het internet. Vind ik wel leuk. Ik kan toch niet slapen. Oh, wat grappig. Ja. Nou ja, het is, ik vind het wel het gegeven dat je zeg maar net als een kat die zijn haren uitzet als er gevaar dreigt. Of als er, uh, maar dat je, dat je ook zeg maar, je haren uitzet uit ontzag voor muziek, dat vind ik echt wel een heel mooi gegeven. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Nou ja, het zit natuurlijk wel beetje anders. En bij elke ja. mensen dat weer verschillend omdat je een persoonlijk ontzag hebt voor verschillende dingen. Oh ja, want dat was natuurlijk de vraag waarom het ook nog verschilde bij bepaalde mensen. Maar ja, de een heeft, is inderdaad ook bang voor iets anders of, uh, of krijgt een soort alarmerende ja. reactie, uh, gealarmeerde reactie op iets anders dan, uh, dan andere mensen. Wow. Nou, zo zit het ook. Nou ja, ik zou er nog heel veel over willen vragen, maar dat doe ik niet, want volgens mij is het helemaal duidelijk. Dank je wel, David. Hey, toch. Hey, hey. Ga gauw naar binnen, hè. Ja, Straks wat je kou. Doeg! Hey, hey. 0800 1121 Hendrik? Hoi. Hallo. Hallo. Hallo. Ik wou het over die alimentatie hebben. Ja. Als, dat, als hij uh, dat kind heeft erkend, ja. is hij gewoon verplicht ook uh, alimentatie te betalen. Ja, maar goed, wat, wat doe je als hij het niet doet? Uh, daar hebben ze tegenwoordig een uh, bureau voor, LBIO. Ja. En uh, dat, die doet dat uh, innen. Nou. En hoe weet jij dat zo goed, Hendrik? Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Ja? Maar, maar, maar uh, heb je ook in eerste instantie niet betaald dan? Ja. En nu wel? Ja. En, en wat maakte het verschil bij jou? Uh, nou, ik was met een hoop dingen even niet eens. Uh, waarom? Uh, over hoe en wat. Mm -hmm. Maar wat maakt het verschil dat je wel bent gaan betalen? Want dat zou misschien veel mensen kunnen helpen. Er uh, nou, komen ook kosten bij voor, van het LBO. Oh, oké. Okay. En daarom ging je betalen, omdat je anders meer moest gaan betalen? Ja. Ah, oh, Oké. Okay. Nou, dan hebben we nu even informatie van een ervaringsdeskundige. Dankjewel, Hendrik. Heel dank. Oké, okay, goede nacht. Hé, hey, Hendrik. Ja. Ja. Zit je in de vrachtwagen? Ja. Ben je geladen? Ja. Ja. Oh jee, dan neem ik een risico, want over 1 minuut 30 begint het nieuws. Dus dan moet ik heel snel gaan raden. Je mag alleen ja of nee zeggen. Spelen we raad wat hij rijdt. Goed? Ja. Um, kun je het eten? Ja. Uh, is het lekker? Ja. Um, chocola? Nee. Koekjes? Nee. Uh, is het een dier? Ja. Uh, is uh, het nu leeft hij nog. Oh, je rijdt rond met levende dieren? Ja. Uh, zijn het kippen? Nee. Uh, zijn het uh, varkens? Nee. Zijn het uh, vissen? Ja. Nee. Ja. Uh, Rij je dan met, een, met, met uh, water ook? Uh, nee, die zitten in dozen. En, die, en in die dozen zitten zakken en daar zitten ze in. Echt waar? Oh, dat zijn wel hele kleine ja. vissenkommetjes dan. Nee hoor. Oh, nee, dit, ik, ik zag even voor me hoe je met een heel groot aquarium rondreed... maar dat is dus niet zo. Wat voor vissen nee, zijn het? Paling. Oh, echt? En, en wanneer, een koelwagen. Wanneer worden ze opgegeten? Uh, dat weet ik niet. Ik moest dadelijk af in naar een uh, rokerij. Ach. Oh, dan moet je zachtjes praten, anders horen ze het. Dankjewel, Dank je wel, Hendrik. Oké. Okay. Een goede rit nog. Ja, ik luister iedere uh, vrijdag. Uh. Ah, nou, dat vind ik fijn om te horen. Hou je veilig, hè? Hoi. Ja, hoi. Doeg. Paling 0800-112. Nachtzuster. Een programma van Max.